Dit is Rashid Finch met het NOS Journaal. In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zeker zes explosies gehoord, vlakbij de wijk met ambassades. Of er granaten zijn afgeschoten of zelfmoordaanslagen zijn gepleegd, is nog onduidelijk. De Taliban zeggen dat ze bezig zijn met een offensief tegen Afghaanse overheidsgebouwen. Ze zouden het speciaal hebben voorzien op een gebouw van de inlichtingendienst en op een departement. Tegen Anita C. uit Geleen, die wordt verdacht van het doden van drie van haar pasgeboren baby's, is acht jaar gevangenisstraf geëist. Volgens het OM was er bij het eerste kind sprake van doodslag, bij de volgende twee van moord. Anita C. zou de baby's direct na de bevalling hebben gedood. Bij de strafeis heeft volgens het OM meegespeeld dat Anita C. licht verminderd toerekeningsvatbaar en zwak begaafd is. Maar het OM vindt een straf van acht jaar vanwege de gruwelijkheid van de feiten toch gerechtvaardigd. Het treinongeluk bij Stavoren in juli vorig jaar was het gevolg van gebrek aan aandacht voor de veiligheidsrisico's. Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft ProRail als opdrachtgever van onderhoudswerkzaamheden niet genoeg veiligheidseisen gesteld aan de verschillende aannemers. Het ongeluk waarbij een onderhoudstrein door een stootblok schoot veroorzaakte een enorme ravage. Alleen twee mensen in de trein raakten licht gewond. Agenten delen steeds minder boetes uit voor asociaal rijgedrag. Volgens de politiebonden vinden veel agenten de boetes te hoog... ...zeker in vergelijking met het buitenland. Ook maken ze onderscheid tussen dure en goedkope auto's. Komt voor dat mensen met een minder dure auto geen boete krijgen... ...mensen met een duurdere auto wel. De politievakbonden ANPV en NPB hebben begrip voor de agenten. Alle eerste kamerleden krijgen een tabletcomputer. Daarmee kunnen ze agenda's wetsvoorstellen... ...en andere kamerstukken lezen en beheren. Volgens de Eerste Kamer is dat een primeur in Europa... Tot nu toe werden wekelijks duizenden pagina's aan drukwerk met een koerier bezorgd op de huisadressen van kamerleden. Het weer vanmiddag wisselend bewolkt en lokaal een bui. Het wordt zo'n 18 graden. Ook morgen kans op een bui en wederom een temperatuur van zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht staat bij Veenendaal een file van 2 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. Tot zover de verkeer.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 La mosca ja, ja, ja, ja, ja. Hola supermercado de la banko's por aquí. Let's get Spanish, get Spanish, get Spanish on. Get Spanish on. Hola supermercado de la banko's por aquí. Let's get Spanish, get Spanish, get Spanish Preng preng, pren, no? Preng preng, hola sí, si. hola di di dije. Yeah. Het is pijn, ja, wij. Hey. Ik ben bang, maar het is geen bingo. Ik krijg niks, ik zeg yo no tengo. Bitch, nigger, yo no quiero. Hangen met mensen schitteren. Hier hemmende Spaanse troep. Dones ta midinero. Ben af knotjes en tot ziens. Vet verliefde, nooit friends. Los gestelleguitos. Gitos, ta gemitos. Oh, costa del sol. Los gestelleguitos. Dones ta.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 Spas o bozo is zo 40 hoes chorizo Bocadillo con manchejo Dat is fabajejo El Anus del Diablo An Dat is de costa de zo El del Diablo Dat is de costa de zo Yo quiero esnifar Yo quiero vomitar Yo quiero comer Dus ven je coño Los Geselejitos Dónde están genitos? Costa del de Sos Costa de Los Gacelejitos Donde están oh. Costa del de Sos Hola supermercado De la Bancos por aquí Let's get Spanish Get Spanish Get Spanish, on. Get Spanish on.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 Yes, this is Harold Fren Obama. They use this thing to know all these around town with me to make this nice the music, let's go crazy. Do a song, oh my you hey,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 Ford. En Zomerheers. Ik TV of a stranger